11 uur. Het LOS-journaal. Door Altmegens. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, moet met een ruimere vergoeding komen... voor Groningers die schade hebben aan hun huis na de aardbeving van gisteravond. Dat vindt burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum. De NAM is verantwoordelijk voor de winning van aardgas in de provincie Groningen. De NAM begrijpt de oproep van de burgemeester, maar zegt zich te houden aan alle afspraken. Nou, ik kan begrijpen dat hij uh, zich zorgen maakt voor zijn mensen. Want het is natuurlijk heel vervelend en uh, het betekent overlast en schade. En dat, dat is natuurlijk wat je niemand wenst. En dat vinden wij als naam ook heel vervelend. Dus ik snap dat de burgemeester uh, voor de mensen staat. En wij zullen als naam onze verantwoordelijkheid nemen. En wij zullen ook zorgen dat de schade die is ontstaan, vergoed wordt. De PvdA wil met allerlei maatregelen de bouwsector uit het slop trekken. De partij heeft daarvoor een banenplan gepresenteerd. De btw op renovatie in de bouw moet van 19 naar 6 procent... In de nieuwbouw komen meer woningen voor starters en deze groep wordt ook gesteund met extra leningen. De PvdA zegt dat de CBS-cijfers van gisteren over de werkgelegenheid nog eens extra duidelijk maken dat eenzijdige bezuinigingen niet werken en dat Nederland investeringen nodig heeft. De bouw is daarbij een van de belangrijkste sectoren, zegt de partij. De meeste van de maatregelen waren ook al aangekondigd in het PvdA-verkiezingsprogramma. De gestolen graanspieker van het Hunnebedcentrum in Borger is terecht. De graanschuur op Palen is gisteren weggehaald... in opdracht van een antropologe die het initiatief nam om de graanspieker te bouwen. Ze vindt dat het Hunnebedcentrum er niet goed mee omging. Dat dak stond al de hele tijd open. Steeds meer riet raakte weg. En de rietdekker wilde dat wel voor 150 euro maken. Maar zij zijn niet te bewegen één centrum uit te geven... Ja, het is gewoon eh, desinteresse en het blijkt ook wel dat ze pas na zo'n zeven uur ontdekken dat hij verdwenen is. Dat vind ik wel de mooiste stunt van alles. De antropologen Veen en het Hunnebedcentrum hebben al langer een eh, geschil over het onderhoud van de schuur. Volgens Veen is die eigendom van haar stichting en kon ze hem daarom laten weghalen. De rechter in Moskou doet vanmiddag uitspraak in het proces tegen de Russische punkgroep Pussy Riot. Tegen de bandleden is drie jaar cel geëist vanwege het kwetsen van de gevoelens van gelovigen. Fans van Pussy Riot hebben een demonstratie aangekondigd bij de rechtbank. Ook mensen die voor veroordeling zijn willen protesteren. De politie heeft de toegang tot de rechtbank daarom versperd... en is met veel agenten aanwezig. De Voedselbank brengt vanwege tienjarig bestaan een boek uit... met verhalen en ervaringen van klanten. Er staan ook recepten in die te maken zijn met spullen uit het voedselpakket. Dat zijn niet alleen maar pakken macaroni en blikken dolperten, vertelt de Voedselbank. Uh, er zit een soufflé van roze koeken in... Roze koeken, nou ja, iedereen kent ze. Uh, en daar kun je ook iets, uh, iets, uh, iets heel anders mee maken. En dat is uh, een zo'n recept wat in het boek staat. Het weer nog. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Er staat weinig wind. 23 graden wordt het op de Wadden en 29 in het Zuidoosten. Morgen en ook zondag volop zon met temperaturen rond 30 graden. ANWB-verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Muiden 2 kilometer. Op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch voor knooppunt De Hocht 2 kilometer. A15 vanuit Gorkem naar Nijmegen bij knooppunt Valburg 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... bij de afrit Den Dolder. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os... tussen Heteren en knooppunt Ewijk 9 kilometer.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 Privacy, Ook in het nieuwe televisieseizoen maken Owen Schumacher en Paul Groot weer een satirisch weekoverzicht met actuele sketches, imitaties en parodieën. Het satirische programma Koef Noem, morgen rond kwart voor tien bij de Avro op Nederland 1. Vara, Radio 1, de gids.fm met de Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Zon, zee en strand. En oh ja, ook nog even afkikken. Het is een kop uit het AD deze week over vergoedingen voor afkikbehandelingen op Curaçao of in Zuid-Afrika. Zorgverzekeraar DSW vindt dat dat niet meer moet kunnen op kosten van de belastingbetaler. Zometeen schuift bij mij aan Jasper ten Dam. Hij is directeur bedrijfsvoering van Jellinek en dat is de instelling voor verslavingszorg in Amsterdam. Jellinek is ook de trotse eigenaar van... inderdaad een afkeerkliniek op Curaçao. Zometeen meer daarover dus. En ik praat ook met Rusland-correspondent Peter Damkoer... over de meidenpunkband Pussy Riot. Vandaag oordeelt de rechter over de band... die de maagd Maria in een punkgebed opriep... om Rusland toch vooral te verlossen van Vladimir Poetin. En er zijn veel, veel te veel automerken in Europa. Waarom dat erg is, hoort u zometeen van onze autospecialist Wim Oude -Weernink. En u weet het, als u visueel bent ingesteld... Surf naar gids.fm. Het heeft met hitte, auto's en honden te maken... wat Frank Dales, de voorzitter van de dierenbescherming... zometeen gaat doen in Scheveningen. Ra, ra. Goedemorgen, meneer Dales. Goedemorgen. Wat gaat u zometeen doen? Nou, de dierenbescherming gaat uh, aandacht vragen voor het feit... dat uh, het nog steeds uh, bijna elk weekend uh, gebeurt... dat een uh, hond of een ander huisdier en een uh, auto wordt achtergelaten. Omdat mensen denken, nou even snel naar binnen, even snel de supermarkt in... En voordat je het weet ben je toch tien minuten kwartier uh, daar bezig en dan kom je terug en uh, helaas uh, gebeurt dat in Nederland. Is je hond dan dood? En, is het... en dan hebben ze zoiets van, hoe kan dat nou? Ja, Is het toeval dat ik ook een hond op de achtergrond hoor? Hoort die bij u? Dat is een onderdeel van de actie, uh, want wij gaan uh, zo meteen op een ludieke wijze aandacht vragen voor het feit met het oog op uh, het warme weekend dat we nu voor de deur hebben. We hebben dit jaar nog gelukkig geen dode honden en auto's uh, gehad. Maar... Komend weekend wordt het wel erg warm en voor je het weet uh, is het weer gebeurd, dus vraagt ja. de dierenbescherming daar aandacht voor. Een ludieke actie om ervoor te zorgen dat mensen toch de hond niet achterlaten? Hoe ludiek is hij? Wat gebeurt er? Nou, er gaat uh, zometeen een auto hier uh, voorrijden uh, met een uh, ludieke hond uh, erin, zal ik maar zeggen, uh, want de dierenbescherming gaat natuurlijk niet uh, echte uh, honden hiervoor uh, gebruiken. Uh, maar de, wat in de auto aanwezig is, is een gebodypaint uh, uh, dame uh, die er precies uitziet als een hond. Ach. En uh, ik ga dan constateren dat het uh, heel snel heel heet wordt in die auto. Ja. En dat die hond, uh, want dat gaat bij een hond ook in ongeveer vijf minuten tijd, dat uh, gaat echt ontzettend snel. Uh, dat de hond uh, nou bijna dood gaat uh, en bezig is dood te gaan. En uh, die ga ik dan, uh, uh, nadat ik de politie heb gewaarschuwd, uh, ga ik die uh, zelf dan maar bevrijden. Uh, ja. Want anders uh, zal ik, uh, gaat de hond dood terwijl ik ernaar kijk. Ja, bevrijden. Maar de auto zit op slot, denk ik. De auto zit op slot dat dus meestal zo op een parkeerterrein. Uh, en ik ga dan met zo'n lifehammer uh, die je uh, in je auto hebt. Uh, en er uh, werden ook een aantal beschikbaar gekregen van de AWB vandaag om uit te delen. Uh, ga ik dan een uh, ruit inslaan van de auto uh, ten einde de hond uh, te kunnen bevrijden. En dat moeten wij eigenlijk allemaal doen als we dit zien: niet alleen dit weekend, maar altijd als we een hond in de auto zien en het is heel warm. Als het heel warm is en je ziet dat een hond echt uh, bijna doodgaat uh, daaraan, want en nogmaals, dat gaat echt heel snel bij een hond, omdat hij niet kan transpireren, uh, dan moet je eerst natuurlijk de politie bellen. Uh, maar als de politie echt uh, niet op tijd aanwezig is en je ziet van, nou jongens, die, die hond gaat gewoon voor mijn ogen, dan mag je. Uh, uh, moet je een dierenbescherming eruit inslaan en uh, de hond bevrijden? Ja, dat moet van u, maar dat zal niet moeten van de eigenaar van de auto, die mij misschien dan wel verantwoordelijk houdt voor het vernielen van zijn eigendom niet, maar misschien is de eigenaar van de auto ook heel blij, want het is meestal ook de eigenaar van de hond. omdat hij denkt van, nou, u heeft in ieder geval mijn hond gered. Um, we hebben hier natuurlijk ook met de politie over gesproken. De politie heeft gezegd, als het echt gaat om een levensreddende actie, dan uh, uh, is het toegestaan. En we hebben ook met de bond van verzekeraars gesproken. En die hebben ook gezegd van als je uh, eerst de politie hebt gebeld en in overleg is gezegd van schrijf uh, zelf in uh, en je sluit het raam uh, uh, kapot, dan zal de uh, verzekering daar ook uh, uh, welwillend en coulant uh, naar kijken naar de vergoeding. Welke rol gaat de hond eigenlijk die ik nu hoor de hele tijd uh, spelen als hij niet in de auto gaat? Wat was uw vraag? Nou, de, de, de hond die ik steeds op de achtergrond maar blijf horen. Hij vraagt, hij vraagt ook aandacht voor de actie. Welke rol gaat die vervullen? Want die gaat de auto niet in, maar, maar wat doet nee, hij wel? Nou, dat, Behalve dat, dat, heel dat, lang dat, dat is het mooie van radio, zal ik maar zeggen. Dat is een, een, een DVD-opname of een CD van ah, een uh, hond. Is die dus, toch uh, een beetje verklapt? Bij deze actie worden geen dieren misbruikt. Nee, de gebodypainted vrouw. Maar die, wel, wel snel, hè? want anders krijgt zij het ook te warm, denk ik. Precies. Zij staat ook al uh, in de auto te heigen uh, achter het gesloten raam. En uh, als u het goed vindt, uh, ga ik uh, nu met de live in de hand. Uh, nadat ik geconstateerd heb dat de auto gesloten is, uh, ga ik haar glos redden. Want bij een hond is dat echt binnen vijf minuten, uh, omdat een hond niet kan transpireren, uh, komt een hond in een uh, hitteschok en dan is hij uh, gewoon redloos verloren en uh, dan overlijdt hij. En dat wil, uh, wil de dierenbescherming echt dit weekend ook weer zien voorkomen. Zo is dat en dat uh, willen wij natuurlijk ook. Ga haar snel bevrijden zou ik, ik zeggen. Frank, Frank Dales, de voorzitter van de dierenbescherming, over wat u moet doen als u een hond aantreft dit weekend, maar natuurlijk ook daarna die in de auto zit en het is warm. Sla dat raar Radio 1, e, de gids.fm. Superman. De familie van der Meij was vorig jaar op vakantie in Griekenland. En toen werd opeens de zoon ziek. Hij werd behandeld door een arts en de declaratie van nog geen 60 euro... werd keurig thuis bij de verzekering ingediend. Maar die weigerde te betalen, want hoewel duidelijk te zien is... dat het om een declaratie van een arts gaat, op naam van de zoon, met data en al... de rekening is in het Grieks. En dat is een probleem. De familie van der Meij mailde Superman... Ha, ha, ha. Oh, Superman.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 En we reden een kilometer of zeven en kwamen in Bartolomeo. Pardon? Vartalomeo, een klein, Grieks zongeblakend stadje. Waarin ik naar de, de plaatselijke arts vroeg. En een vriendelijke dorpsbewoner pakte zijn brommetje en met zijn onderhempje en zijn sigaretje in zijn mond reed hij voor me uit naar de arts.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 Uh, dan wil ik u hartelijk bedanken. Ja, oké, okay, prima. Een zijnde dag. Van hetzelfde. Dag bye bye. meneer. Dag weer. Verzekeraar National Academic. Met volgens eigen zeggen een focus op hbo'ers, academici, middelbaar en hoger personeel weigerde dus te betalen. En Superman, raadt u aan, mocht u nog op vakantie gaan, een gewoon dan maar een beëdigd vertaler mee te nemen naar het mooie Griekenland waar men dus amper Engels spreekt of schrijft. Teraden meer, no tears to cry, Paul Weller. de Gids. Ik ben 20 jaar verslaafd geweest aan de heroïne en cocaïne. Uh, uh, shot, uh, ja, coke uh, Ja, echt wel de groot gezien. En dan zie ik sommige jongens hier lopen die ik ook persoonlijk ken. Ja, dat komt natuurlijk ook uit deze stad. En ja, net kwam ik ook een jongen tegen. En dan zeg ik: Ja, er is toch nog hoop, weet je. Dus ja, het is gewoon moeilijk om er vanaf te komen. Maar het kan wel. En afkikken kan ook in een luxe resort in het buitenland. Deze week ontstond daarover ophef toen verzekeraar DSW liet weten deze buitenlandse behandelingen niet langer te willen vergoeden. Jasper Ten Dam van Jellinek Retreat is mijn gast vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb even op de website gekeken. De Jellinek Retreat Curaçao, moet ik zeggen, officieel is, het, uh, is de naam. Ik zie dan een, een mooi zwembad, azuurblauw, king size bedden, tropische tuin. Denk ik dat lijkt me niet echt een afklik kliniek, maar meer een, een ja, heerlijk hotel. Er wordt op, uh, op, op de retreat een, een intensieve behandeling gegeven. En daarnaast uh, hebben we een aantal faciliteiten toegevoegd. Uh, waaronder dus een mooie kamer en, en andere faciliteiten, waar een cliënt dus zelf voor betaalt. Zelf voor betaalt? Hoeveel betaald. moet hij daarvoor betalen? Zo um, voor de extra faciliteiten, een um, behandelprogramma duurt ongeveer vier weken, uh, is dat 3000 euro. En uh, de reis er naartoe natuurlijk? Neem ik en het ticket dus ook... is ook voor kosten van de cliënt. Een ja. cliënt heeft dus recht op de, de, de zorg vanuit de baansverzekering. Die krijgen wij dus ook vergoed van de zorgverzekeraars. En voor de extra faciliteiten die we bieden... Um is de rekening voor de cliënt. Die moet je zelf je portemonnee meenemen. Uh, straks verder over de kosten. Ik wil eerst toch nog wat weten ook over de kliniek. Want wat voor mensen komen daar? Wat voor patiënten? Bijvoorbeeld dan, hè, als, u, als u een prijs noemt van zo'n 3000 euro... die je zelf moet betalen, denk ik... nou, dat is dan alleen maar voor de mensen die het ook echt kunnen betalen. Dus wellicht de goed betaalde directeuren. De retreat biedt gespecialiseerde behandelingen... voor mensen met een verslaving of psychische klachten. En um, we hebben daar hele verschillende mensen komen. Uh, het is een, een feit dat uh, met een drempel van een eigen bijdrage... Uh, dat niet iedereen naar Curaçao wil voor de kosten, maar ook voor typebehandeling. type behandeling. Je bent ver weg van huis. Um, het is wat geïsoleerd. En voor sommige mensen spreekt dat aan en anderen niet. Ja, dus want je moet ook echt intern blijven. Je kan natuurlijk niet zomaar even zeggen: ik ga even naar huis na die vier weken. Binnen die vier uh, weken? Binnen die vier weken. Nee, dat is in Curaçao. Is dat lastig ja, om even he? naar huis te gaan. Ja. En waarom moeten mensen daar eigenlijk afkikken? Wat is er bijvoorbeeld mis met uh, nou ja een mooie boerderij op de Veluwe? Um, ik denk dat daar ook goede alternatieven zijn. Ik vind ook de term. Afkicken. Mensen zijn heel druk bezig uh, met het, uh, het, het herstellen van hun verslaving. En daarvoor zijn er verschillende alternatieven. We hebben in Nederland een uitstekende verslavingszorg. Uh, we zijn ook heel blij met de ondersteuning vanuit Jelinek Amsterdam. Uh, en er is een alternatief in Curaçao voor de cliënten die dat aanspreekt. Ja. Nou ja, De zon zou mij wel aanspreken, maar als de zorg precies hetzelfde is... waarom zou ik dan toch die reis ondernemen? Uh, de, de zorg is dus uh, mede dankzij Jelinek volgens de wetenschappelijke standaarden. En die is uh, uitstekend, dit is die ook in Nederland. Maar de extra faciliteiten en juist de geïsoleerdheid van retreat... Uh, is voor sommige cliënten een reden om toch voor retreat te kiezen. Beroemde mensen misschien? Um, ook. Ja, we gingen er wel een beetje mee te lachen. Ja. Uh, maar wer werkt het ook echt beter? Um, het werkt, maar dat is natuurlijk echt afhankelijk van de cliënten. Ik kan me voorstellen dat dit niet het spannende antwoord is waar je naar zoekt. Voor sommige cliënten is het heel prettig om dat in Curaçao te doen. Uh, voor anderen is het belangrijk om juist in hun omgeving in Nederland... te oefenen met, uh, met de vaardigheden. Dat verschilt. Goed, Curaçao dan, als je daar naartoe wil. Uh, terug naar de kosten. 2200 euro per vier weken kost het. Schrijft ook het AD. Klopt. Dat klopt. Ja. Dat kost het ook in Nederland. Uh, in Nederland uh, kost het niks, want daarin zijn alle kosten worden gedeclareerd bij je zorgverzekering. En die 2200 euro, die ook in het artikel genoemd werden, zijn dus voor de extra faciliteiten die geboden worden. Aha, dus uh, de basiszorg die je krijgt in Nederland, die kan je indienen bij je verzekeraar. Maar de basiszorg die je krijgt op Curaçao, dien je niet in bij je verzekeraar? Even los van alle extra faciliteiten die je wil? Uh, de basiszorg wordt ook vergoed door de Nederlandse zorgverzekering. Dus dat is gelijk? Ja, dat is gelijk, ja. Uh, toch denk ik dan ook, um, op Curaçao zijn sommige dingen misschien toch wel goedkoper om ze aan te bieden. Bijvoorbeeld het inhuren van personeel. Zou je dan ook die rekening niet een beetje omlaag kunnen brengen? Uh, dat is een goede vraag. We werken dus met, met hoogopgeleide professionals. We hebben daar veel psychiaters en dokters werken. Die zijn ook in Nederlands opgeleid en gestudeerd. Um, en we doen dat samen met ook de, de mensen lokaal van het, uh, van het eiland. En daar proberen we dus een goede prijs en kwaliteit van de behandeling uh, neer te zetten. Ik ga dus naar huis. Ik ben daar geweest op Curaçao. Ik kan mijn um, ja, zeg maar declaratie indienen bij de verzekeraar. Dat zou ik ook doen als ik op het hutje zeg maar, op, de hei, uh, op de Veluwe was geweest. Nu zegt zorgverzekeraar DSW... ja, maar wacht even, er zijn ook instellingen die declareren... echt peperdure behandelingen. En daar willen we nu een enta aan maken. Herkent u dat beeld? Ik ben het absoluut eens dat zorgverzekeraars goed kijken... naar de, de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg. Dat ze daar goede vragen over stellen... Maar ik vind het heel belangrijk dat er verschil gemaakt wordt tussen de aanbieders. Wordt er slechte zorg geleverd, niet doelmatig... heeft de zorgverzekeraar groot gelijk om daar goede vragen over te stellen... of een rekening niet te betalen. Zijn er bij u weten instellingen die rekeningen indienen die nergens op slaan? Um, ik, ik las in het AD of ik hoorde de heer maar ook over een voorbeeld van... Dat is de een, directeur uh, van de zorgverzekeraar? Ja, uh, over een enorm bedrag. Dat komt mij niet, uh, niet bekend voor... Maar ik las het ook uit, bijvoorbeeld over shoelen, yoga, zwemles, zoiets. Ja, de shoelbak staat in ieder geval niet in de retreat. Maar nogmaals, er zijn daar ook mogelijkheden voor yoga en fitness. En dat zijn die faciliteiten waar ik het over had, waar een cliënt dus zelf voor betaalt. En die tienduizenden euro's die dan worden gedeclareerd bij terugkomst, die zijn onterecht of dat heeft men dan opgevoerd omdat men denkt, nou ja, goed, ik neem een zorgzekerheid in het ootje. Ik ken niet alle inhoudelijke programma's van de andere aanbieders. Ik weet wel dat, uh, dat de retreat een intensief programma biedt... Uh, waarin we declareren volgens alle wetgeving. En uh, dat zijn ook kosten en behandelingen die daadwerkelijk zijn gemaakt en uitgevoerd. Waar je het ook volgt. Um, Baalt u er misschien ook wel een beetje van dat, dat dan zo'n artikel verschijnt... Uh, waarin dan tienduizenden euro's worden opgevoerd... en waarvan ik misschien dan ook wel denk en anderen met mij? Ja, dat zijn toch eigenlijk ook onze... Ja, centen. Wij betalen ook premie. Hier zitten mensen lekker met een cocktail aan het zwembad. Nou, fijn jullie, Nick. En bedankt. Ja, en dat beeld, dat, is, um, dat vind ik ook echt niet kloppend. Uh, het is een intensieve behandeling. En deze cliënten zijn heel erg ziek. Uh, de mensen die op retreat komen, dat zijn geen mensen waar je loers op hoeft te zijn. Of waar weet wilt ruilen. Die volgen een zware behandeling. Die hebben een groot probleem. En in een korte intensieve opname van vier weken... proberen we die mensen weer op het goede pad te krijgen. Snapt u de kritiek van, van DSW? Ook dat zij zeggen, ja dit, dit willen wij niet meer doen. Of zegt u van, ja ik snap het probleem sowieso niet heel erg... want het is alleen maar de basiszorg die, ja, die vergoed wordt. Dus misschien moet DSW dan zelf wat beter naar de declaraties kijken? Ik denk dat DSV of, of zorgzekeren in het algemeen heel goed moeten kijken... naar de, de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg die geleverd wordt. Vinden ze bij een partij het programma niet goed of de rekeningen te hoog... Um, dan hebben ze daar mogelijkheden voor om daarop in te gaan. Wat ik storend vind is dat een retreat met een uitgebreid programma... wordt vergeleken met andere programma's. Er werd zelfs gesproken over een term cowboys in het artikel. Ja, Hoeveel en... zijn er? Hoeveel cowboys? En daar wil ik in ieder geval niet mee geassocieerd worden. Um, ik, ik heb, er zijn verschillende buitenlandse klinieken. Uh, bij mijn weten zijn dat er nu ongeveer twaalf. Uh, maar het klopt dat die de laatste jaren wel toenemen. Wat kan je daartegen doen? Ik zou me als, um, als cliënt goed laten informeren voordat ik um, ergens naartoe zou gaan... De huisarts kan daar een, een belangrijke rol in spelen. Zij zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen en de zorg die geboden wordt. Um, dus om je goed te laten informeren voordat je zo'n belangrijke beslissing neemt. Heb je een keuze als patiënt waar je naartoe wil? Je hebt absoluut een keuze. En dat is dus ook het mooie van, um, van de retreat. Dat een cliënt een keuze krijgt waar hij naartoe wil. Wil je naar retreat, geïsoleerd, extra faciliteiten met ook extra kosten. Dan ga je daar naartoe. Wil je een reguliere behandeling volgen in Nederland, dan doe je dat in Nederland. Maar nou, is het erg makkelijk ook voor mensen om zo'n kliniek te beginnen en misschien wel ja, grote eurotekens te zien en te denken, nou dat hebben we snel verdiend. 10.000 euro's verdienen we declareren huppakee. Nou, we hebben bij Retreat gezien en, uh, dat het heel ingewikkeld is om een goed programma op te zetten. En we zijn dan ook heel blij met de ondersteuning die we van Jelinek Amsterdam hebben gekregen. Omdat uh, met Jelinek Amsterdam met meer dan 100, 100 jaar ervaring je kan zien hoe je een goed geprotocoleerd programma in elkaar zet. Ja, maar dat telt voor u, maar zijn er zijn ook andere mensen die zich daar helemaal niet aan houden. En gewoon zoiets uit de grond stampen. Is dat het zo wordt... makkelijk? Ik weet niet of het zo makkelijk is. Wij hebben niet zozeer gekeken naar aan welke regels we willen voldoen, maar welke standaard we zelf neer willen zetten. Die hebben we volgens getoetst aan de regels. En dat klopt allemaal. Maar ik weet niet precies um, hoe makkelijk het is om. Een programma neer te zetten wat niet zou deugen. Want dat is nooit onze insteek geweest. Ja, als ik dan even verhaal weer op het artikel. Ik geloof alleen een, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dat ben je al een heel eind, geloof ik. Maar ja, ik ben er ook niet heel mee thuis, maar dat is even he, leidend door, door het artikel. Denkt u nu dat het um, zover komt dat DSW uh, de zorgverzekeraar inderdaad gaat zeggen. Het is klaar ermee met die vergoeding? Ik denk nogmaals dat zorgverzekeraars echt goed moeten kijken naar de zorg die geleverd wordt. En dat ze absoluut um, middelen en mogelijkheden hebben om daarin het kaf van het koren te scheiden. En daar zijn de goede instellingen, waaronder uh, Retreat in Curaçao, ook meegeholpen. U, Nick. Ja. u gaat natuurlijk ook nu een beetje in de molen mee van... Alle verhalen die opdoemen. Ja, en ik ben dus heel blij om hier het verschil uh, te kunnen maken tussen de instellingen die geen goede zorg zouden leveren en instellingen die het wel doen. Maar zou en het ik... echt een dreiging kunnen zijn, dat zorgverzekeraars zeggen. wij gaan niet meer al die, al die declaraties apart bekijken, maar we zeggen gewoon überhaupt uh, behandeling in het buitenland klaar. Ik, um, ik geloof daar niet in. En um, zorgverzekeraars die zullen dus gedwongen worden om wel het verschil te maken. En goed te kijken wat voldoet aan de regels, wat goede zorg is en wat niet. En dat is ook hun verantwoordelijkheid. Jasper ten Dam van Jelinek, uh, ja, van Jelinek in Amsterdam. En u had het over de Jelinek-retreat op Curaçao. Exact. Hartelijk dank. Graag gedaan. Wat kunt u nog meer verwachten straks? De Russische punkband Pussy Riot staat vandaag weer voor de rechter. Dit keer voor de uitspraak. En correspondent Peter Damkoer verwacht een hete herfst in Rusland. En een heerlijk dagje oostende. Niet zomaar aan het strand. Nee, nee, we volgen het pad van de Marvin Gay Tour. Eerst het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De burgemeester van het Groningse Loppersum wil dat de Nederlandse aardoliemaatschappij mensen een ruimere schadevergoeding geeft na een aardbeving. Gisteravond was vlakbij Loppersum een nieuwe forse beving. Die bevingen ontstaan door de winning van aardgas door de NAM. Die zegt zich aan alle afspraken te houden en dat de schade die ontstaat door bevingen altijd wordt vergoed.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 En Prins William heeft gisteravond met een helikopter twee meisjes in nood gered. Prins William was de piloot van een Sea King helikopter van de Britse luchtmacht. De heli was ingezet om naar twee zusjes te zoeken... die op open zee in moeilijkheden waren geraakt door de sterke stroming. Meisjes werden gevonden en opgepikt. En ze zijn voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Awb en Verkeersinformatie. Alweer 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. Veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge, 5 kilometer. Op de A2 vanuit België naar Maastricht, tussen Gronsveld en Maastricht, 4 kilometer. 5 kilometer op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij de Alfred den Dolder. Na een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Epe, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En bij de werkzaamheden op D50 van Arnhem naar Os bij Knoop het Eewijk 10 kilometer. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. De wereldhit van Marvin Gay: Sexual Healing. En weet u dat het nummer er bijna niet was geweest? Dat ontdekte verslaggever Jan Peels toen hij op stap was in Oostende. Zo'n 30 jaar geleden woonde Marvin Gay daar in die Belgische badplaats. Alles bij elkaar was het bijna twee jaar. En sinds begin dit jaar is er een route langs alle plekken die belangrijk waren tijdens het verblijf van Gay. En de route begint hier, op het strand van Oostende.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 Koussaar is helaas al overleden. Maar veel van de plaatsen waar Marvin Gay kwam zijn er natuurlijk nog wel. Hier op de boulevard ging hij vaak na het joggen wat drinken. Hij kwam niet om veel zelf te drinken wat vat. Maar wij zitten hier nog maar van 87. Oké, okay, dus u bent was van later. Ja, ja. Klopt. Is het nog iets verder te herkennen? Misschien behalve het glas hier tussen al die andere glazen waar hij uitgedronken heeft? <laughs> nee, denk ik niet, denk het niet, denk het niet. Ja, het is allez, 81, dat is 30 jaar geleden. Ja. Dus... Maar hier komt hij altijd zelf even drinken. En nu komen dus al die mensen met zo'n dingetje langsgelopen... Ja, nee. en die zeggen van, hé, hey, is hier nog iets van Marvin Gray? Uh, nee, maar ja, ik vertel dan als hij hier laat verdronken... dan trekken nog een keer een foto van de zaak en ze zijn tevreden. Vindt u dus van dat Oostende daar nu nog inderdaad ruim dertig jaar later mee uitpakt? Oh ja, beter laat dan nooit, hè. Oh. <laughs> ja. En hier de 2000 verder heeft hij zijn plaats seksueel healing opgenomen, hè.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 Als en dan stonden zit altijd op vakantie. En dat was ook te voelen bij Marvin Gaye denk ik. Mensen lachen. Na jogging. Rocking After Midnight, een nummer dat uh, net zoals Sexual Healing... hier in een appartement aan de boulevard in Oostende is ontstaan. En zo steek je al wandelend met uh, deze kaart en het apparaatje nog eens wat op. Ja. En al wandelend kom ik uh, mensen met dezelfde kaart uh, ja. tegen. Liefhebbers? Ja hoor.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 Je had nog een album gemaakt, maar dat is geen succes geweest. Het is toch wel een beetje het einde geweest van Marvin Key, denk ik. En het is zo dat, ja, als je al die verhalen mag geloven... dat iedereen een vriend was van ja. hem, hè? Ja, hij moet een ongelofelijke man geweest zijn volgens dit verhaal. Dat klopt, ja. Heeft u dat allemaal meegemaakt? Uh, ja, hoor. Dat was mijn glorietijd. Dan was ik zo bijna... Of dertig, dus ja... En dan met die muziek op je oren. Heb je dan het idee dat je inderdaad een beetje in de tijd terug gaat zoals hij hier was destijds?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 En dat is opgenomen genoemd meest hier in het appartement op de cassette. De Belgische gieterist Danny Bossaar was erbij. En dan uh, heeft Marvin de tekst gemaakt in die slaapkamer. En is zijn bedje kan leggen. Sexual is hier ontstaan. Ja, ik ben even binnengelopen, want dit is eigenlijk heilige grond, hè? Als het over G gaat. Zeggen ze, ja. U bent de eigenaresse van het appartementencomplex waar... Toen, toen, ja, ja. Van het appartement. Waar, waar Sexual Healing uh, geschreven is, hè? Ja, Sexual Healing. En, en, en een kleinkamertje daar. Uh, ja, even heeft het s'nachts daar gecomponeerd. En... Ja, u was er toen in principe bij, maar had er toen al meteen zo'n indruk op u? Uh, langs de goede kant of de, of de minder goede kant? U mag het zeggen. Uh, zijn goede kant was dat hij uh, een hele mooie man was. Dat moet ik wel zeggen. Een hele mooie. En, en dat hij veel succes had. Dat er veel vrouwen, s nachts. maar alles gebeurde s'nachts. En dat was hier een gebouw met rustige mensen die s'nachts slapen...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 Waarom? Waarom? Omdat het al de je, de problemen die je maakt. Hij uh, was muziek aan het maken, and, natuurlijk. Je weet anders moet ik de police En well, toen? Well, dan stopte hij een beetje met uh, met lawaai. Maar uh, ik woonde toch twee, twee verdiepingen horen. En seksuele healing heb ik geweten... Uh, gecomponeerd. Enfin, uh, uh, ja, Daar was u bij, juist bij de geboorte als het ware bijna. En nogthans, ik moet zeggen aan de muren dat hij zo van die rubberen, uh, uh, houtpanelen, panelen, uh, maar het schokt toch. Mm -hmm. nou, ik, heb een, ik heb sexual healing hoor. Hoe uh, oh, staat hier in de, in de platenkast in de cd's inderdaad. Ja. Ja. Toch, hé, ja. En ik heb ook een boek dat ik doen van Amerika komen hebben. Wist, wist, u, wist u wie hij was toen hij op dat moment dat hij bij u een, kamer, of een appartement kwam huren? Nee, het werd voor hem gehuurd en hij was erin zonder dat, dat wij het wisten. Nee. Ja, dan had u ineens een muzikant uh, in uw appartement ja, zitten. Dat ja, om dat te weten, dat hij zo... Ja. Maar nu in Oostende vind ik dat ze... Ja, formidabel voor ja. Mavingé. Maar ik denk dat de oudere mensen Mavingé niet kennen. En de hele jonge mensen ook niet.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 Morgen zijn niet zo machtig dat Marvin g door door schoten door zijn vader. Het was toch een, een schok, ja. Marvin Gaye met zijn wereldhit Sexual Healing. En die hoorde dus ook zijn huisbaas in van destijds. De nu bijna 80-jarige Vivian Libeert. Verslaggever Jan Pils ontmoette haar op zijn tocht door Oostende... tijdens de Midnight Love Digital Tour eerder dit jaar. De Vandaag wordt de uitspraak verwacht in de rechtszaak tegen Pussy Riot, de Russische punkband die president Poetin met een punkgebed beledigde in een kathedraal. En dat klonk ongeveer zo. Oh, oh, oh. Moeder Maria, verdrijf Poetin, zingen de punkers. Ik praat erover met correspondent Peter Damkoer. Hij is niet in een Russische Dacia, maar op vakantie in Frankrijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verontwaardigde reacties in de hele wereld. Vanochtend ook in tientallen steden wereldwijd demonstraties... voor de vrijlating van de drie bandleden. Heeft Poetin dat een beetje verkeerd ingeschat? Ja, zoals hij eigenlijk sinds zijn sinds herverkiezing, die natuurlijk ook al omstreden was... Al de maatregelen die, die hij heeft, uh, heeft genomen om het, uh, het, het groeiende protest tegen zijn bewind uh, in te dammen... lijken eigenlijk op te wijzen dat hij uh, een beetje na zo lang aan de, aan de top van dit land hebben gestaan... een beetje het contact met de samenleving uh, verloren heeft. En uh, ja, dat leidt tot dit soort merkwaardige zaken... zoals deze strafzaak tegen deze drie meiden van, uh, van de punkgroep uh, Poucherij Ja, waar hij eigenlijk zelf dan ook wel weer over heeft gezegd... ja, ze zaten fout, maar ze verdienen geen erg zware straf. Ja, dat, dat kan op een heleboel manieren worden uitgelegd. Ik denk dat hij... Uh dat hij, uh, dat hij toch een, een waarschuwing wil laten uitgaan uh, naar uh, een jonge generatie... vooral in de grote steden zoals Moskou en Petersburg... Uh, die uh, eigenlijk helemaal niets meer hebben met, uh, met, uh, met Poetin... en zijn manier van, uh, van optreden en leiding geven in dit, uh, in dit land. Een waarschuwing om uh, niet, als de zomervakantie voorbij is... niet opnieuw de straat op te gaan en uh, het protest tegen zijn bewind voor te zetten. Ja, want waar zijn ze? Heeft dat te maken met de zomervakantie? Ja, het hele land ligt stil tot 1 uh, tot, tot september. En uh, dan komt er ook nauwelijks iets, uh, iets in actie. Maar toch, uh, we, moeten, we kunnen er vanuit gaan in september en oktober uh, dat, uh, dat die beweging weer een nieuwe push krijgt met allerlei, uh, vaak uh, hele ludieke acties. Omdat het internet uh, heeft zijn intrede gedaan in Rusland op grote, op grote schaal. En daar zien we nu eigenlijk de, de, de, de gevolgen van het, de, de, de, de oppositie is eigenlijk niet meer op een ouderwetse manier in te dammen zoals dat in de Sovjet-tijd gebeurde. En eigenlijk uh, wat Poetin aan het doen is, is een het herstellen van het autoritaire gezag uit de Sovjet-tijd. Meer internetcensuur heeft hij ook afgekondigd deze zomer. Uh, boetes voor illegale demonstraties bijvoorbeeld, al dat soort maatregelen. Ja, precies. Nou, en dat, dat, zal, dus niet, dat zal dus niemand uh, tegenhouden. Maar wat, wat voor Poetin natuurlijk ook vervelend is, internationaal uh, verliest hij natuurlijk prestige. Want zo'n merkwaardige zaak als hij de, als tegen, deze, tegen deze meidengroep, uh, ja, het prestige van, van Rusland toch al niet heel erg hoog in de wereld, uh, doet dat geen goed natuurlijk. Het, het, het lijkt erop dat, uh, dat Poetin ook eigenlijk hier een beetje handelt op gezag van de patriarch. En de patriarch is ook al geen, geen, geen, geen populaire man, de patriarch de leider van de orthodoxe kerk. En ik denk dat hij ook verkeerd heeft ingeschat dat, uh, dat de Russen wel beledigd zouden zijn... en geschokt zouden zijn door het optreden van die punkgroep in de Christus de Verlossen-cathedraal. En dat is nou juist niet het geval, want de nieuwe generatie orthodoxe geloof hebben eigenlijk niks met het instituut kerk. Ze geloven wel, en de orthodoxie is de basis van de Russische cultuur... maar het instituut kerk, daar heeft men sowieso zijn twijfel over. En de protesten die er aankomen, zoals jij ze voorspelt... als iedereen weer terug is van zomervakantie... kunnen die dan nog het verschil maken? Ja, wankelt die, kan je dat dan zo zeggen? Ja, kijk, een autoritair geregeerd land... De basis daarvan is dat het wel stabiel lijkt, maar niet stabiel is. Autoritaire regimes komen en gaan. Die kunnen van de ene op de andere dag kunnen ze zomaar verdwenen zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren wat een vonk uh, teweeg brengt in een, uh, in een, in een proces dat sluimerend uh, aan de gang gaat. En dan is het, uh, dan is het bewind Poetin is, uh, is verdwenen. Maar het kan ook uh, nog, nog, nog, tijden, nog, nog tijden duren. De wetten van de logica zeggen dat zijn krediet aardig aan het opraken is. De laatste opinie beperking van uh, van van deze week laten zien dat zijn populariteit sinds zijn herverkiezing in mei ...enorm gedaald is, zelfs onder de 50 procent. En dat is voor, voor Poetin in de laatste 12 jaar... Uh, die, die, ...die waardering altijd zo rond de 70 tot 80 procent. Dus uh, er zijn allerlei tekenen dat, uh, dat men het wel genoeg vindt met, uh, met, met Poetin. Uh, Poetin zelf vindt dat uiteraard niet. Want die heeft uh, vorige week nog gezegd... ...dat juist de voordeel van zijn langdurige bewind... ...en dat zijn langdurig aan de macht uh, zijn... Uh, ...het voordeel voor Rusland is dat er continuïteit is. Dat wordt een hete herfst. Beter dan Koer, hartelijk dank. De auto-industrie verkeert nog altijd in zwaar weer. Nieuwe auto's, die worden nog wel gemaakt, maar daarna amper verkocht. Consumenten draaien elk dubbeltje wel twee keer om. En een nieuwe auto staat niet vaak bovenaan dat verlanglijstje. Kan het tij nog worden gekeerd voor de auto-industrie? Autojournalist Wim Oudewiernik, onze eigen automan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Het is een dramatische zomer voor de Europese autobranche. Kan ik dan toch wel zeggen? Hoe staat het er nu voor? Ja, dat, dat kun je wel zeggen. en Het is... Uh, het is de tweede, derde keer eigenlijk al, want het is de afgelopen jaren... alleen maar naar beneden gegaan, de verkoop, tot uh, historische dieptepunten. En uh, zelfs de grote volumemerken zoals Ford, Opel, Renault, Fiat, Peugeot... Uh, tot min 10 procent. En dat het uh, algemene cijfer zo 7 procent minder is... dat is alleen te dank aan het feit dat de Koreanen het zo goed doen. En waarom doen zij het dan wel weer ja, goed? goed? Die hebben net op het juiste moment het juiste model gegaan, het juiste design, het spreekt aan... Uh, uh, niet alleen de prijzen zijn goed, maar ze zijn vooral ook heel erg servicegericht... met, met hele lange garantietermijnen van vijf en acht jaar. Ja, en daar prikkelen ze toch de mensen mee die misschien andere merken wat zat zijn. Ja, en en wat... natuurlijk is Zuid-Europa het grote probleem met, uh, met het hele ja, zeg maar bestedingsbeperking. Niemand durft daar, kan daar iets geld uitgeven. Zo is dat, maar wat, wat kan je dan nog doen zeg maar, als je geen Koreaan bent? Moet je dan maar je fabriek dichtgooien? Uiteindelijk komt het daar wel op neer. Het is zo dat de afgelopen decennia in Europa... met heel veel uh, subsidies in sommige landen nieuwe fabrieken zijn neergezet... waardoor een kunstmatig eigenlijk een overcapaciteit van 10% is gecreëerd. Maar ja, je moet een beetje flexibel zijn. Maar ja, nu die verkoop zo slecht gaat... zijn er al uh, capaciteitsproblemen uh, bij, uh, bij, bij sommige merken van 20% en zelfs tot 30%. Met andere woorden, je hebt drie autofabrieken waar al je auto's worden gemaakt. Nou, dan kun je er één wel dicht doen. Voor de autoberg krijg je. Je krijgt een een soort berg van, van nieuwe auto's die je anders niet kwijt kan. Uh, alleen, de politiek ligt dat heel gevoelig. Met name in, in zuidelijke landen en in Frankrijk helemaal. Uh, dat, dat wordt heel moeilijk met met name PSA die fabrieken moet sluiten. De, de Peugeot-Citroën-alliantie uh, ja. is dat. Uh, wat, maar wat als je dan gewoon wat minder gaat maken? Als je ze dan toch open uh, openhoudt, die fabrieken. Kan je toch zeggen, van nou dan maken we een modelletje minder? Uh, <coughs> ja, deden, deden ze dat maar eigenlijk. Uh, het, het is zo dat uh, er komen steeds meer modellen bij. Uh, modelvarianten. En Europa heeft twee keer zoveel autoconcerns dan in Amerika. Er is veel meer aanbod daar. Nou, en als dan de verkoop naar beneden gaat, op een lager niveau dan in Amerika... want dat is een beetje een vergelijkbaar regio... en je hebt zoveel merken... Ja, dan, dan, dan wordt het ook voor de dealerorganisatie een groot probleem natuurlijk. Uh, Saab is failliet gegaan. Daihatsu heeft zich al teruggetrokken om die reden... van ze zagen het niet meer zitten in Europa... Ik kan me voorstellen dat een Mitsubishi en, en Subaru en Mazda, maar ook uh, de merken Lancia en Fiat bijvoorbeeld, uh, Lancia en Alfa Romeo binnen de Fiat-organisatie, dat men daar, ja, moeten we dat nou wel doen? Want je houdt een organisatie open met, uh, met dealers die nauwelijks iets verdienen. Het, dealer, uh, het dealerapparaat, uh, daar is de rentabiliteit uh, nog geen 2 of 3 procent. En die autofabrikanten hebben andere zorgen, die willen produceren. Ja. Ja, ja, dan heb je de twee partijen die ja. elkaar niet echt ontmoeten op die manier. Ja. Want zou het iets, iets oplossen als je zegt... van ik, ja, ik laat of bijvoorbeeld een merk of een model los? Ik maak bijvoorbeeld geen Renault Clio meer, Ik noem maar iets. Uh, dat is, een, dat is een, een extreem voorbeeld. Maar je hoort dat de laatste tijd wat vaker. Het is nog niet officieel gecommuniceerd door fabrikant, Hoewel Ford vorige week wel heeft gezegd... dat ze het modelportfolio voor Europa gaan herzien. Ah. Uh, dat betekent al dat ze gaan een beetje gaan stroomlijnen. Want het, het risico is natuurlijk daar dat wanneer je... Zo zoveel aanbod hebt van steeds maar nieuwe dingen... die je amper uh, op de markt hebt en je gaat weer een nieuw model dan wordt het een soort, een soort modehuis. Uh, en je weet wat daar gebeurd is. Ja, uh, ja daar dat, gaat, dat uh, weten wij wel. Daar weet jij alles van waarschijnlijk. Het is nog niet op de markt. Of het is al met 20, 30 procent korting dat het over de toonbank gaat. Sale, en ja. dat gaat met auto's natuurlijk wat moeilijker. Want uh, het is een, een kapitaal, uh, kapitaalse investering eigenlijk. En er worden al veel kortingen gegeven. Hele hoge kortingen. Ja. Niemand geeft het officieel toe. Maar uh, het gaat dramatisch slecht. En die dealerorganisatie wordt daar eerder de dupe van. Die fabrikant kan op een gegeven moment zeggen... doe een fabriek dit. Ik ga minder auto's bouwen, ik ga efficiënter werken. Maar die dealer moet blijven investeren in, in marketing, in reclame... in al die varianten die komen, want er komen nog merken bij. Citroën heeft de DS uitgebracht, ja. een reeks. Renault komt ook met zo'n aanvulling, de initiaal. En zo blijft er maar meer bijkomen. De dus spoeling wordt wel heel dun dan voor een dealer om nog wat te verdienen. Tijd dus voor een uh, grondige herziening. Want ja. een auto is natuurlijk niet een uh, truitje... Hè, dat je voor een tientje zomaar op de kop kan tikken, zoals dat. Wim Oudewier, hartelijk dank en tot volgende week. Tot volgende week.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 Het vara.nl. Mailen dus naar Superman voor. Uh... Voor al die problemen, met al die problemen. Uh, ik geef nog wat televisietips vanavond. Maar misschien blijf ik ook wel buiten zitten als het lekker weer is, natuurlijk. Uh, de herhaling van uh, de collegetour met uh, John de Mol. Door 700 studenten, bijna 700 studenten, werd hij ondervraagd. En natuurlijk ook door Twan Huis om vijf voor half negen op Nederland 3. En later op de avond, de eerste dag van Lowlands, begint vandaag het festival in Biddinghuizen. Nu al betiteld als het warmste festival ooit. Ja, waterflesjes mogen mee het terrein op. En er is ook een grote waterpistolengevecht, geloof ik ook al bijna 10.000 mensen hebben zich aangemeld op Facebook. Vanavond een verslag in ieder geval van de Black Keys, Ben Howard en Will and the People. Vanaf half 12 op Nederland 3. En straks op deze zender Frank de Mosch met lunch. Ja, die zich af zit te vragen hoe de Farah eigenlijk de verjaardag van Koos Post mag gaat vieren. Ik moet je het antwoord even schuldig blijven. Ja, Probably not. Uh, Koos Postema is 80 geworden. Uh, en hij uh, nou, groot geworden uh, in zijn vara-tijd. Wij uh, aandacht uh, aan die verjaardag van Koos Postema. We praten in ons mediaforum met Mathieu Slee van Story en uh, Willem Schone van Trouw. Onder andere over Badderhari. Want uh, het is, uh, nou er is een flinke komkommer zou ik maar zeggen. Maar die heet Badderhari. <tieft> Badderhari, straks in lunch met Frank. Surf naar de gids.fm. Fijn weekend.